Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland en Frankrijk gaan de Verenigde Staten om opheldering vragen... over afluisterpraktijken waarvan ze mogelijk doelwit zijn geweest. De Duitse, Franse en Amerikaanse geheime diensten... moeten voor het einde van dit jaar afspraken maken over samenwerking. Andere lidstaten kunnen zich bij dat overleg aansluiten. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel vannacht op de EU-top in Brussel. Premier Rutte verwelkomde het initiatief van de Fransen en Duitsers. De omstreden oud-neuroloog Janssen Steur heeft geprobeerd om voor het begin van zijn strafzaak in gesprek te gaan met een aantal oud-patiënten. Die hebben het verzoek afgewezen. Janssen Steur wilde met hem praten omdat hij zich moreel schuldig voelt. De oud-neuroloog staat terecht voor het stellen van verkeerde diagnoses en het voorschrijven van verkeerde medicijnen. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Janssen Steur moet zich over twee weken verantwoorden bij de rechter. Huisartsen krijgen een nieuw systeem dat het makkelijker moet maken ernstige bijwerkingen van medicijnen te melden. Nu doen nog maar weinig artsen melding bij LAREP, het instituut dat die meldingen bijhoudt. En dat is zorgelijk, omdat door het delen van die informatie onnodige slachtoffers kunnen worden voorkomen, zegt patiëntenorganisatie NPCF. In China heeft een rechtbank het hoger beroep van Bo Zilai afgewezen. De oud-politicus had bezwaar gemaakt tegen zijn levenslange gevangenisstraf werd in september veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen... verduistering en machtsmisbruik. Bo was partijsecretaris in de stad Chongqing, maar werd vorig jaar afgezet... en zou hebben geweten van een moord die zijn vrouw pleegde op een Brit. Bij acties op de Middellandse Zee zijn meer dan 800 Afrikaanse migranten gered. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA probeerden ze over te steken naar Europa. Hun boten zouden in problemen zijn geraakt, maar kregen op tijd hulp. Twee marineschepen pikten 400 mensen op... Bij drie andere reddingsacties waren de kustwacht en een koopvaardijschip betrokken. Het weer, zowel de bewolking als de wind, neemt toe. En waarna het vanuit het zuidwesten gaat regenen. Die regen trekt vanmiddag via het noordoosten weg. Bij een stevige zuidoostenwind wordt het dan 14 graden in Groningen en 18 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 25 oktober, de dag waarop weer nieuwe feiten... over het grootschalige Amerikaanse afluisterprogramma het licht zien. De inlichtingendienst NSA heeft volgens The Guardian... niet alleen vrouw Merkel afgeluisterd. 35 collega-wereldleiders ondergingen haar lot. Het is vandaag ook de tweede dag van de EU-top in Brussel... waar ze niet uitgepraat raken over dat afluisteren. Maar ja, hoe vermaan je een van je allerbelangrijkste bondgenoten... zonder de relatie verder te beschadigen? correspondent Tijn Sade tekent de voorzichtige Brusselse ergernis... Op. En hoe staat Marcel Wouda vanochtend op? Met een flinke kater vermoedelijk. En dat geldt ook voor de Nederlandse zwembond. Nadat Ranomi Kromovijojo brak met haar zwemcoach. Ik spreek de directeur van zwembond KNZB vanochtend. Ook de correspondent in Italië over de redding van 800 bootvluchtelingen... op de Middellandse Zee. En verder drones, bevers en geer en goor. En de Mayno Remmers, die beweegt zich vanochtend op glad ijs volgens mij... Nou, het is 15 graden op de temperatuurmeter. Dus we lopen wel richting een ijsbaan, maar dat is nog alleen maar gras. Maar we zijn wel op zoek naar het grijze ijs. Muziek is er ook. Vanochtend onder meer van de Stories. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Duitsland en Frankrijk willen uitleg van de Verenigde Staten... over afluisterpraktijken waarvan ze mogelijk doelwit waren. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel op de EU-top in Brussel. Ze benadrukte dat de VS en de EU partners zijn... maar dat het vertrouwen en respect belangrijk zijn. Veiligheidsdiensten zijn nodig voor de veiligheid. Maar mag geen wantrouwen ontstaan tussen bondgenoten. Dat dus Merkel. We hebben nogmaals gezegd Europa en de USA zijn partner. En deze partnerschaft moet zich op vertrouwen en respect opbouwen. En dat beinhalt natuurlijk ook de arbeid van de jeweiligen diensten. De Duitse, Franse en Amerikaanse geheime diensten... moeten voor het einde van dit jaar afspraken maken... over samenwerking en werkwijze. Andere lidstaten kunnen zich bij het overleg aansluiten... Als het aan premier Rutte ligt, doet Nederland aan het overleg mee. Ik ga dat uh, uh, natuurlijk bespreken met de collega's in Den Haag... maar ik kijk daar uiteraard wel heel positief naar. Omdat het ook een manier is om op een positieve manier... toekomstgericht uh, dit probleem uh, op te lossen... wat we op dit moment hebben met Amerika... over al deze berichten die te maken hebben... met uh, het verzamelen van informatie. De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, zei na afloop van de top dat de EU-leiders ervan overtuigd zijn dat het verzamelen van inlichtingen essentieel is in de strijd tegen terrorisme, maar een gebrek aan vertrouwen kan volgens Van Rompuy de relatie tussen de EU en de VS schaden. Ze stressed that intelligence gathering is a vital element in the fight against terrorism. This applies to relations between European countries as well as to relations with the United States. Een lack of trust could de the necessary cooperation in the field of intelligence gathering. Europese regeringsleiders willen de garantie dat de VS geen telefoons van bevriende politici meer afluistert. Deze week werd duidelijk dat Merkel mogelijk jarenlang is afgeluisterd door de Amerikaanse geheime dienst NSA. En nu dus ook volgens The Guardian zo'n 35 andere wereldleiders, ook in Frankrijk, zouden miljoenen telefoontjes zijn onderschept. Een van de hackers die verdacht worden van het plunderen... van Nederlandse bankrekeningen, werkte in de financiële sector. Peter L. uit Wouwbrugge was eigenaar van een wisselkantoor op internet. Gisteren werd bekend dat vier hackers zijn gearresteerd... die Nederlandse bankrekeningen geplunderd hebben. Ze hebben bijna een miljoen euro buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie hoort hier over de verdachten. Het gaat om vier verdachten, allemaal van Nederlandse afkomst. Drie daarvan rond de 40 jaar. Ja, dat is niet echt een stereotype hacker... Nee, uh, we zien vaak jongeren uh, die zich met hacken bezighouden... maar deze uh, mensen worden ook verdacht van het lidmaatschap... van een criminele organisatie. Ze zijn echt in georganiseerd verband bezig geweest... met ja, digitale bankroven, zou je kunnen zeggen. De hackers stuurden e-mails die afkomstig leken van een incassobureau En daarin zat dan zogenoemde malware... waardoor de hackers op afstand kwaadaardige software... konden installeren op computers. En de mails zaten taaltechnisch goed in elkaar... zei een uh, cybercrime-expert gisteravond bij NOS op 3. Vaak zie je bij Malware die zich spreidt, dat, dat het echt via Google Translate vertaald is. Wij nou ja, Nederlanders trappen daar minder snel in. En hun hebben echt actuele onderwerpen aangesneden in goed Nederlands. En daar trappen veel meer mensen in. Volgens justitie hebben de meeste gedupeerden hun geld teruggekregen van de banken. Gerard Joling en Gordon hebben met hun televisieprogramma... voor een stroom aan nieuwe vrijwilligers gezorgd... voor het Nationaal Ouderenfonds. In Geer en Goor, even geen cent te makken... vragen de twee aandacht voor vrijwilligerswerk voor ouderen. In drie weken tijd zijn er 2000 aanmeldingen binnengekomen bij het fonds. Normaal zijn dat er ongeveer 10 per week. Gordon kan het haast niet geloven. Ja, ik krijg bijna tranen in mijn ogen, als ik dat hoor. Ik vind het zo prachtig. Dat we dit kunnen bereiken in Nederland met... met uh, ik bedoel, 2000, ik blijf het zeggen... dat is slechts uh, ja, een, een druppel op de gloeiende plaat. En, maar het kleine beetjes helpen... die, die dit soort mensen gewoon weer een, een beetje steun geven... aandacht geven, ja, ik vind het geweldig. Op naar de 10.000, zou ik zeggen. Ja, straks in dit uur meer over Geer en Goor... en wat ze betekend hebben voor het Nationaal Oudere Fonds. Kijk, eerst met u... Naar uh, de kranten, want we zijn aan het eind gekomen van het nieuwsoverzicht. Ehm. Um dan zie ik dat Erik Kuster verdacht wordt van valse facturen. De jz inrechter weet u wel, de man van veel zwart... en grote meubelstukken, eh, is opgepakt. Het zou gaan om gerommel met eh, een penthouse van een kopstuk... in de onderwereld. De internationaal vermaarde interieurstilist Erik Kuster... is door de Nationale Recherche gearresteerd... op verdenking van valsheid in geschriften. Al dus de Telegraaf. Kijk ik in de Volkskrant... Dan zie ik een analyse op de voorpagina over de euro. euro wordt weer meer waard, schrijft de Volkskrant. Dat lijkt goed nieuws, want het is mogelijk een voorbode van het einde van de crisis. Dat betekent dat het beter gaat met Europa, dat er meer vertrouwen is in uh, de zone. Maar er is wel een keerzijde, want de export voor Nederland van uh, groot belang... uiteraard zal eronder lijden, omdat we dan duurder worden in het buitenland. En dat staat er op de voorpagina. Berisping... 15 opleidingen, omdat ze onvoldoende scoren. Dat is de kop in trouw vanochtend. Het verhaal over het onderwijs in Nederland. Scripties HBO en WO zijn matig. Studenten krijgen genade zesjes en weten geen onderzoek te doen. Al dus trouw, sinds 2010 zijn bijna 50 opleidingen in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs op de vingers getikt door de Nederlandse Vlaamse accreditatieorganisatie, de NVAO. Daarover schrijft dus trouw vanochtend. Het AD heeft een verhaal over. Um, Garages, de klant dupe van oneerlijke concurrentie, al dus het AD. Autofabrikanten stellen onderhoudssoftware alleen beschikbaar aan eigen merkdealers. Kleine garagehouders spreken van oneerlijke concurrentie. De klant is de dupe, want onafhankelijke garages zijn vaak goedkoper... stelt de branchevereniging Rai. Daarover schrijft dus de Telegraaf. En ik neem u nog even mee naar de voorpagina van de Telegraaf opnieuw. wat naast het verhaal over Erik Kuster... Een beetje een roddelrubriek, moet ik zeggen. Maar toch, ik neem het maar even mee. Topmaatjes is de kop bij wat foto's van uh, premier Rutte... met zijn uh, Deense collega Helle Toning-Smit. Volgens de krant hebben ze het wel erg gezellig samen. Hij kan het tijdens alle Europese toppen altijd goed vinden... met de sociaal-democratische Gucci-helle. Die zo wordt genoemd omdat ze altijd in dure merkkleding... met Dito-handtassen rondloopt, dus de Telegraaf. Ze is getrouwd met Stephen Kinnock. Oh, ze is getrouwd. De zoon van de Britse oud leider en eurocommissaris Neil Kinnock. De vergadering van premiers en presidenten van EU-landen begon gisteren. Um, en ja, de Telegraaf heeft allemaal fotootjes geplaatst van de twee. En die het inderdaad best gezellig hebben met elkaar. En op een van de fototjes steekt uh, Rutte ook heel ondeugend... een stukje van zijn tong uit. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. If I ever lose my faith in you, hoorde u van Sting. Die 17 minuten over zes gaan door naar Mino Remmers. Hoorde net al eventjes dat hij zich op glad ijs gaat begeven vandaag. Myno, kan jij schaatsen eigenlijk? Nee, oh. helemaal niet. Dat is een ramp. Als je mij op het ijs zet, dat wordt niks met schaatsen eronder. <laughs> Dan kan je beter meteen de EHBO erbij bestellen. Nee, dat is niks. Dat is niks. Ja... Het is ook een beetje gek om nu aan schaatsen te denken. Hè? Met 15, 16 graden, een lenteachtige temperatuur in deze heren. Ja, ja het is ja. wat vroeg. Maar toch beginnen ze eraan in, uh, in Tialof, deze ochtend. Uh, het NK gaat start. Vandaag met de 500 meter Heren. Vrijdag, deze vrijdag om uh, half vier, dacht ik, vanmiddag. En daarom zijn we nu in de buurt van Heerenveen. In Mildam. Het is een dorpje onder de rook van Heerenveen. We gaan zo op zoek naar een mevrouw die helemaal gek is van het schaatsen. Maar ik ben, loop nu in een bos... En in dat bos, daar staat achter de tennisbaan... ja, daar is zo'n Friesveldje, hè. Het is hier ook de Friese woude. Bordje van uh, Staatsbosbeheer. En hier ligt zo'n weiland, wat ze nog onder moeten laten lopen dan... als het de koorts weer helemaal op zijn hoogtepunt is... en we weer Rayonhoofden gaan bellen. Er staat hier een klein hokje, de kullen. Dat is uh, de plaatselijke ijsvereniging. Maar die ijsverenigingen, ja, die maken zich wel een beetje zorgen... om de nieuwe aanwas. Want het vergrijst allemaal langzaam. En dat geldt ook voor het publiek in Tihalf... De jongeren ja, vinden het steeds minder aantrekkelijk. En dat terwijl we toch met z'n allen weer voor het tv-scherm zitten... als het helemaal losgaat. Want herinneren we ons bijvoorbeeld 2010 Vancouver nog. Sven Kramer reed de 500 meter daar, haalde daar goud bij... en iedereen zat aan de buis gekluisterd. Ook in zijn geboortedorp Oude Schoot. Luister naar een fragment uit 2010. Oh, op bij de, kilometer. de eerste is midden. Dit is de eerste. En dan valt er weer mee. De man die alles goed voorspelde zit nog steeds op zijn plek. Trots. Ja, ik ben. Uh... Ja, daar ben ik een op. Is het uh, de eerste van meer? Ik hoop het. Alhoewel, ik, uh, op de 10 kilometer uh, zijn er meerdere. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ik zei het was de 500 meter, het was de 5 kilometer die hij toen won, goud. En uh, nou, iedereen zat aan de buis gekluisterd. Ja, dat is wel bij de grote succesverhalen. Maar doorgaans uh, is het publiek langzaam aan het vergrijzen. En wat is daar aan te doen? Maar eerst gaan we hier in dit mooie Friese dorp op zoek naar de echte liefhebster... die uh, het huis zo'n beetje behangen heeft met alles wat met schaatsen te maken heeft. Om met haar eens even ja, dit nieuwe schaatsseizoen in te luiden. Want dat gaan we doen in 10.30 vanmiddag om half vier, als de 500 meter... Voor de heren van start gaat. Heerlijk. Toch wel prettig om het nu al over schaatsen te hebben. En het gevoel wat erbij hoort. Dankjewel. Mino Remmers vandaag dus meer vanuit Veen van Mino. De liefde van je leven ontmoet je nou, niet meer in de kroeg. Zo doe je dat gewoon tegenwoordig niet meer. Jongeren gebruiken massaal Tinder. Dat is een app op de smartphone waarbij je de ene na de andere vrouw of man op basis van zijn Facebook-foto-profiel kan keuren. En daarna ook een afspreken. Ruim 300.000 gebruikers zijn er inmiddels in Nederland. En een van hen is student Olivier Polkamp. We hebben hier toevallig Annette. Annette staat op een strand. Ze staat, uh, ja, ik denk in Scheveningen, want het is geen mooie tropische zee. Het is een beetje een blauwe Noordzee, denk ik. En ze staat in een, uh, ja, wat is het, een kort broekje... En van heel ver weg, dat betekent dat, euh, nou ja, ik weet niet wat dat betekent, maar misschien is Annette een beetje onzeker om een foto van dichtbij te hebben, of een foto waar ze niet op het strand staat. Ah, dat is al meteen wat je interpreteert als je deze foto ziet. Ervaring hè, ervaring. Hoe moet ik nou in godsnaam zeggen of het een leuk meisje is of niet, weet jij het? Nou, ja, mijn eerste indruk was wel, wel, wat een leuk meisje, maar dat, ja? nu breng je me aan het twijfelen. Ja, echt? Helaas voor jou, klik, ga ik er wegklikken. klikken, ik klik op kruisje, tik, en dan gebeurt er gelijk, dan komt er gelijk een nieuwe. Annabel, 24 jaar. Precies, ja. Met een close-up-foto. En een close-up, kijk, deze heeft dus gewoon veel meer energie gestoken. Wat gaat er gebeuren met Annabel? Ga je op het kruisje drukken of op het hartje? Annabel gaat het niet worden, nee, Annabel wordt een kruisje. Uh, ze heeft het de best gedaan voor de foto en het zag, zag er goed verzorgd uit, maar het is gewoon niet mijn team. Rowena, 22 jaar. Kijk, een, extra, ja, een tropische verrassing. Kijk, dat is natuurlijk wel interessant. En ze zien ook gelijk less than a mile away staat er. Dat betekent dus dat ze komt uit Rotterdam. Dus, dus, uh, iets... Ze zit in de buurt, dan kunnen we zit... er nu langs als we ja, willen. Nou ja, uh, ze zit echt heel dicht in de buurt. Wat heb je nou op het kruisje geduwd? Ja, oh, oh, nee. O, ja nee, hartje. Kijk. En, uh... It's a match, komt er in beeld. Nou, heeft zij blijkbaar al eerder Tinder gebruikt en had zij mij al eerder geliked. Wat dus al betekent van, nou ja, ik vind jou de leukheid en jij vindt mij de leukheid. Dus dat betekent, dat we zijn wel heel end op weg in de in de ja... wereld van de liefde. Precies, die. Dus dan drukken we op start chatting. En ik kan nu gewoon een berichtje typen. Want nu begint natuurlijk pas de, de belangrijke fase, dat is natuurlijk het innerlijk. Wat is je standaard openingszin? Uh, ja, nou dit zou dit bijvoorbeeld wel, uh, ja wat zou het kunnen zijn? Want hoe zag ze er ook uit? uit? Zoals een beetje tropische verrassing toch? Laten we daar maar niks over zeggen. Nee, laten we daar maar niks over zeggen. Misschien gewoon, ja ik kan het gewoon beginnen met, hé hey, Rowena, wat een leuke foto's. Nou, dat is wel oh, ja. een beetje slap, maar uh, voor nu kan het. Leidt het ook ergens toe? Nou, ik ben al een keer op date gegaan al, dus uh, dat is wel leuk. Hebben jullie er nog bij staan? Kunnen we die naar de kroppen we kunnen wel even naar, we kunnen even naar toe. Dat is wel echt heel lang geleden. Er een hele lijst met dames komen voorbij. Nou, vanbij. dat valt... Sht, sht. Dat valt ja, goed, dat het het wagen er wel zeker dicht. Nou, dit is bijvoorbeeld Floor. Floor, 24 jaar. We hebben elkaar gewoon ge ge afgesproken bij een restaurantje. Zijn gezellig wat gaan drinken, hele avond. Nou ja, dat is super leuk. En daar hebben we zelfs nog een keertje afgesproken. Dus dat was gewoon helemaal prima. Zijn er mensen die echt een relatie hebben overgehouden hieraan? De, ja, ik hoorde dus eentje. Via, via, via, via. Ik ken hem zelf niet. Ik zal, ja, Rens heet hij. Maar die schijnt, uh, wordt ik via, via een relatie aan over, over te houden. Dus het kan blijkbaar wel. maar... Het is totaal, uh, tenminste in mijn kring is het totaal nog niet zo... Uh, Want het zo zou goed kunnen matchen. Je hebt jezelfde interesses, je hebt het gebied waar je woont, uh, de leeftijd. Je kan het uiterlijk beoordelen. Ja, ja je hebt, de eerste stap heb je al gehad. Dus als je in de kroeg staat, heb je al tegen elkaar gezegd. Heb je al gezegd van, ik vind jou leuk, jij vindt mij leuk. Hé, hey, Rowena stuurt iets terug. Rowena stuurt iets terug. Ja, oh, ja dat, is, nou, dat is mooi. Dat is mijn ego tenminste. Dus daar kan ik weer uh, heel trots zijn. Nou, ja, dan gaan we eens kijken wat Rowena stuurt. Haha, hey. Haha, ha, hey. Haha, ja, hey, uh, ja. Hoe is het vandaag met Oliver? Dus ja, hoe gaat het vandaag met me? Ja, ja dat kan ik dus nu gaan, uh, kan ik nu gaan uitleggen hoe het met me gaat. Ja, dus zo, zo ben je aan het gesprek begonnen. Dat gaat snel. Olivier Polkamp tegen Nick Wouters. Uh, nou, meer van dit soort apps zijn in opkomst, zoals uh, Grinder Dat is dan weer specifiek voor homoseksuelen. En Badoo, daar hoort u meer over, uiteraard. Dan en Goor, de tv-uitzendingen. Even geen cent te makken. Zorgen voor een enorme toestroom aan nieuwe vrijwilligers... bij het Oudere Fonds. Het aantal mensen dat met ouderen op pad wil voor bijvoorbeeld boodschappen... of ze de krant wil voorlezen, is in drie weken tijd verdrievoudigd. Normaal komen er slechts tien mensen per week bij. Verslaggever Matthijs Holtrop ging bij een van de kerstverse leden op bezoek. En daar kon hij nog net de uitzending van Gerard Joling en Gordon even meepakken. Geweldig. Is, uh, de, ik kom hier vrijwillig heen. Goed zo. Jullie ja. zijn op het stranduitje vandaag. Van de oh. Nationale Ouderenfonds. Dit is een zogenaamd uitstapje. Dit is een uitstapje. Is dat omdat ze eruit willen stappen? Of? Dat is zo ver zijn ze. Gelukkig hey. nog niet dat ze je straks zien. Want je gaat het meenemen. Ze ja, zitten vol met leven. We hebben dit jaar voor meer dan 3000 mensen een stranduitje georganiseerd. Geweldig. Dus iedere dag komen hier een paar honderd mensen bij ons op bezoek. En ze krijgen een geheel verzorgd. Manier. Ja, mijn uh, naam is Witteke Diender. En uh, ik woon in Zwolle. Nou, eigenlijk was dat het strandmoment wat, wat trikkerde. Wij moesten wel lachen om, om die bejaarden op het strand en uh, hoe ze daarmee omgingen. En uh, toen hadden we het er zo over en toen zeiden we eigenlijk wat is het voor moeite om, uh, om je even aan te melden... en uh, een keer als uitjesbegeleider uh, met die bejaarden op pad te gaan. Zie jij jezelf dat ook doen? Ja, dat zie ik mezelf wel doen. Nee, toch niet met uw broekje in de branding, hè? Nee, nee. Ik had zelf een hele leuke oma, dus wij deden altijd heel veel met haar. En dat was ook een beetje de trigger voor ons in dit programma. Namen ze de ouderen mee naar het strand. En we hebben dat ooit een keer met mijn oma gedaan. En die vertelde toen uh, dat ze echt al jaren niet uh, meer op het strand was geweest. En ze vond het heel leuk. Kijk, wij hebben een uh, betrokken familie. En uh, ze had veel uh, mensen om zich heen. Ze was zelf ook heel leuk, dus dat scheelt. Maar uh, ja, dan is het toch triest om te zien dat er zoveel eenzame mensen zijn. En dat je zo lekker met, het, met dat weer ook vandaag, jongen, dat komt toch heel goed uit. Maar we zullen het doorgeven dat... Uh... Dat ze eigenlijk nog wat meer uh, uitjes moeten regelen voor de ouderen. En ja, zeker graag. Als dat zou kunnen. Dan moeten we nog even gaan luisteren wat Gordon eigenlijk van het programma vindt. Nou, het zou wel leuk zijn als we aan het eind van de rit 10.000 vrijwilligers bereid hebben gevonden om uh, zich aan te melden. En wat kijkersaantallen betreft, ja, weet je, daar gaat het eigenlijk niet om. Het, uh, het is leuk en we genieten ervan. Maar het allerbelangrijkste is de boodschap die we willen overbrengen. Uh, dat we willen laten zien dat de eenzaamheid als je ouder wordt gewoon om je heen kan grijpen en dat iedereen zich daarvoor moet waken bij heel veel mensen zijn uh, hun ogen geopend wat ik ook heb gehoord dat uh, mensen ook weer opnieuw hun familie zijn gaan bellen zijn opnieuw in contact gaan treden met mensen die ze verloren waren of die onderweg uh, het contact mee verloren waren uh, Ja, dat, dat, als je dat soort verhalen hoort dat is wel geweldig als je dat teweeg kan brengen ik heb hier wel een grote zandkaal om je te begraven schat Stuur ik jou, tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, uh, uh, Wat ik eigenlijk jammer vind is dat er nu uh, na aanleiding van dit programma... Er zoveel aanmeldingen voor zijn. Aan de ene kant is dat natuurlijk supergoed. Omdat ik denk van, uh, dat zij daar uh, op deze manier aandacht aan schenken. Alleen uh, ja, wat me misschien wel daarin tegenstaat is hoe uh, vluchtig is het. Of mensen ook echt tot actie overgaan of dat het alleen maar aanmelden voor... Het idee is. Ja, en dat je misschien uh, eh, dat, de, dat er ervaringen uh, dan zo zo, zodanig zijn dat ze het bij een keertje koffie laten? Dat is natuurlijk de vraag. Ik weet het niet. Oh. Hartstikke bedankt hè! Uh, wel te rustig! Als, als je hier rechts gaat, is er een tippelzone. Welterusten, <lacht> <lacht> Wel te rustig, liefheids. <lacht> Kunnen jullie nog even lekker verder aanhoeren? <lacht> Fantastisch hè! Hartstikke leuk dat ze er waren. Doei, dankjewel! Doeg! Dat is super! Het is dat knorrende lachje van Gordon. Hè? Die doet het hem. 2000 nieuwe vrijwilligers dus voor het uh, oudere fonds. Gordon hoopt dat de teller na de laatste uitzending op uh, 10.000 staat. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. In de World Series, het officieuze wereldkampioenschap honkbal, is het 1-1 uh, geworden. Vannacht wonnen de St. Louis Cardinals met uh, 4-2 van de Boston Red Sox. Van de Europa League, PSV, heeft gisteravond in Zagreb tegen Dynamo met. 0-0 gelijk gespeeld. Ja, was Ticheler, dat was geen beste wedstrijd, hè? Nee, om je de waarheid te zeggen, ik ben eigenlijk net weer wakker uh, geschrokken... want het was een leidensweg. Het was een duel waarin PSV zeker in de eerste helft... eigenlijk continu verkeerde keuzes maakte. De tegenstander die niet zo heel veel voorstelde nog in de wedstrijd hielp ook. Want de kansen, mogelijkheden zijn echt voor Dynamo Zagreb geweest... in, laten we zeggen, dat eerste uur. In het tweede bedrijf wordt PSV wel wat wakker komen er ook voor de ploeg uit Eindhoven wat mogelijkheden. Met name via vrij schoppen van Depay nog een keer een kopbal van Toyvonen. Maar het is uiteindelijk allemaal te weinig om de winst uit Kroatië mee te nemen. Nee, dit was echt zo'n duel waar je na afloop met een gerust hart kan zeggen... een typische 0-0 wedstrijd. Ja, nou, nu staat PSV met vier punten tweede in groep B... achter Lugo Rets met negen punten. AZ speelde in Kazachstan met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Garangi... en staat nu tweede in groep L achter het Griekse PAOK. Ranomi Kromovidjojo heeft haar coach Marcel Wouda aan de kant gezet...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 Of Marcel Wouda, bondscoach van de Nederlandse zwemploeg, blijft... is nu namelijk de vraag. Over die consequenties heeft Wouda het? Na de bekendmaking van Kromme Jojo... heeft zwemmer Bastiaan Leijsen de samenwerking met Wouda... namelijk ook opgezegd. Hoe de zwembond het uh, probleem rond de coach gaat oplossen... dat vraag ik na acht uur aan de voorzitter van de KNZB, Jan Kossen. Dit is Radio 1. Nou, als even gaan we verder trouwens over het bevroren water met Meino Remmers. Die onderzoekt de vergrijzing van de schaatsven. Maar eerst eventjes naar uh, het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Duitsland en Frankrijk gaan de Verenigde Staten om opheldering vragen... over de afluisterpraktijken waarvan ze mogelijk doelwit zijn geweest. De geheime diensten van deze landen moeten snel afspraken maken... over samenwerking. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel vannacht op de EU-top in Brussel. De Landelijke Huisartsenvereniging is blij dat de inspectie voor de gezondheidszorg alsnog openheid van zaken wil geven. Over de handelwijze van huisarts Tromp uit Thuisgenhorn. Tot nu toe wilde de inspectie niet zeggen waarom de arts werd geschorst na de euthanasie van een patiënt. Kort na zijn schorsing pleegde de arts zelfmoord. Op het Middellandse Zee zijn meer dan 800 Afrikaanse migranten gered. Hun boten zouden in de problemen zijn geraakt, maar ze kregen op tijd hulp. Twee marineschepen pikten 400 mensen op. Bij drie andere reddingsacties waren de kustwacht en een koopvaardijsschip betrokken. Een rechter in China heeft het hoge beroep van Bo Xilai afgewezen. Nou, het politicus werd in september veroordeeld tot levenslang voor fraude en machtsmisbruik. Bo was partijsecretaris, maar werd vorig jaar afgezet. Hij zou hebben geweten van een moord die zijn vrouw pleegde op een Brit. Dan nog het weer, van het zuidwesten uit regen. Er komt meer wind en het wordt 14 tot 18 graden. Morgen geregeld zon en 16 tot 19 graden. En zondag regen en veel wind. Hoe is het op de weg? Dennis, mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, het is nog relatief rustig. Er staat maar één file en die staat bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen Pernis en Spijkenissen vijf kilometer. Spreek je later, Dennis. Ja. President Obama heeft grote problemen met zijn buitenlandse vrienden. U heeft dat gehoord, omdat hij ze afluistert. Maar ja, ook binnen. In het binnenland gaat het niet best. De Obamacare komt maar niet van de grond. Straks meer daarover.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 De weg en weken duren nog maar tot en met 15 november. Dus, wees er snel bij. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De allerbelangrijkste wet van president Obama, de wet op de betaalbare zorg, ObamaCare, is opnieuw in de problemen. Sinds drie weken kunnen onverzekerde Amerikanen zich aanmelden voor een gesubsidieerde ziektekostenverzekering. Dat kan via een website, maar die website rammelt aan alle kanten. En zo is Obamacare opnieuw onderwerp van een politieke storm. Do you believe it's going to be necessary to scrap the entire healthcare.gov system and start from scratch? Is het niet beter om de hele website maar te schrappen? Vraagt de voorzitter van de hoorzitting die de aanloopproblemen van Obamacare onderzoekt. De directeur van de belangrijkste onderaannemer die de site heeft gemaakt, vindt van niet. En ze wil de programmatuur ook niet herschrijven. De directeur van softwarebedrijf CGI zegt dat al haar mensen zouden weglopen als het werk over moet. Dank u. Mr. Slavit, uw company has been deeply involved in uh, troubleshooting... and fixing the problems on healthcare.gov. Do you have any reason to believe the problems that are being experienced at this launch... Het zal de Amerikaners van de afhankelijkheid krijgen voor het volgende jaar. Ik ben geloof dat de data-services-hub die QSSI ontwikkelde... is vandaag goed werken en zal blijven werken. De directeur van een ander softwarebedrijf zegt dat ook alles prima gaat. En dat Amerikanen zich straks gewoon kunnen melden voor een goedkope ziektekostenpolis. Toch werkt het systeem niet of nauwelijks. En heeft nou niemand dat zien aankomen? Je, niet je, of iemand anders op de table dacht... Of heeft een recommendation om niet go gaan vooruit op 1 oktober, you je niet the dat het systeem was ready. Is dat een correct statement? Dat is een correct statement. Niemand heeft dus gewaarschuwd van de 55 onderaannemers. En dat zou dus het probleem zijn. Te veel koks in de keuken zodat niemand zich verantwoordelijk voelt. De Republikeinen hebben de overheid 16 dagen lam gelegd om Obamacare te stoppen. Die voelen zich door de problemen dus in het gelijk gesteld. 500 miljoen dollars later. We find the American public have been uh, dumped with the ultimate cash for clunkers, except they had to pay the cash and still got the clunker. Honderden miljoenen dollars heeft het Amerikaanse volk betaald en heeft een wrak gekregen, zegt Tim Murphy, een Republikeinse parlementariër uit Pennsylvania. Thank you Mr. Chairman. You know, it, it amazes me how our Republican colleagues are so concerned about the Affordable Healthcare Act and since they tried to defund it, they tried to kill it, they shut down the government because of it. Do you think there's maybe a little bit of politics here? Een Democrat uit New Jersey vindt de Republikeinse zorg over Obamacare hypocriet omdat ze op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd de wet te ondermijnen. Wat er ook gebeurt, mensen zullen verzekerd worden, zegt Paloon. Maar ongeacht het aantal inschrijvingen... de strijd om Obamacare zal nog wel een tijdje doorgaan. Ja, en zo ging dat nog een tijdje door... bij de hoorzitting die de problemen met Obamacare onderzoekt. Trouwens, allemaal voorspeld ook he, door onze correspondent Wessel de Jong... dat het niet goed zou gaan met die website... dat er dan uiteraard uh, kritiek zou komen van de Republikeinen. En dat is gebeurd... Wessel de Jong hoorde u over Obamacare. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Het smelt als honey en het smelt als fuel. Old Suzuki, favorite tune. The road is dusty, direction's out. I'm away to the country. Suzuki favorite tune The road is dusty direction So I'm on my way to the country you old suzuki favorite tune the road is dusty direction south on my way to the country <laughs> Direction South was dit van haar. Wij gaan naar het noorden. De spanning onder de schaatsers stijgt. Want na zes maanden hard trainen begint vandaag het Olympisch schaatsseizoen. Op enkele afstanden in TIAF... kan iedereen eindelijk zien hoe goed ze zijn. Steven Dalebout, blik vooruit. Sven Kramer, Irene Wust en Michel Mulder. Alle drie verdedigen ze hun nationale titel. Alle drie maken ze over vier maanden kans op goud in Sochi.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 Drie afstanden dus. De mannen rijden de 500 en de 5000 meter en de vrouwen de 1500 meter. De enkele afstanden beginnen om half vier en ze zijn uiteraard te volgen op Radio 1. Ja, en ik kan mij voorstellen dat als je geluisterd hebt naar deze mooie ja. vooruitblik van Steven Dalenboud... dat het begint te kriebelen als je schaatsliefhebber ik... bent, Maino. Helemaal, helemaal. Ik zat te kijken naar het chatje Cinema van de Nederlandse Schaatssupportersvereniging. We zijn in Meeldam. Als je hard roept, horen ze je in 10 ik zag u glunderen. Ja, uiteraard, ja. Ik, ik... ik zie het programmaboekje op tafel liggen... met erop de tekst, laat de winter maar komen. Ja, die uh... komt eraan. <laughs> ja, ja, het gaat om. Ja, zeker. Zeg, terwijl um, uh, chat je ja. het chatje eventjes het belangrijke pak aantrekt... ga ik even met Anne praten. Want ik zie de schaatsen aan de muur hangen. Van wie zijn die? Nou, die schaatsen die zijn van mijn vrouw. Dat, uh, die, oh. heeft, uh, die heeft ze uh, gekregen, omdat ze... Uh, Um, voor een gedeelte van, van de schaatssupporters... een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd. En die hebben als compensatie hebben die... de schaatsen hebben ze... Het zijn houten, houten, houten, houten schaatsen, hè? Het zijn echte houten Friese schaatsen. En die hebben ze keurig geveerd voor haar... en die hangen nu aan de muur uh, bij ons. Ja? Even naar, terug naar de, naar de secretaris van de Nederlandse schaatssupportersvereniging. Chatje, wat is de... Deze? Een hele jas. Een hele jas, die hebben we in... Blauw, niet oranje? Nee, nee, maar daar vallen we wat meer op. Jullie u? Staan, waar staan jullie in half? Nou, wij zitten nu altijd in oh. half, maar vroeger stonden we altijd bij Palo. En nu zitten we altijd, we zijn wat ouder geworden, dus... En vandaar... Hoe oud zijn jullie dan? Nou, maar niemand hoort nee, het, vertel maar. Nee. <laughs> Ik ben 54. Oké. Okay. Ja, maar... Uh, ja, wij vallen ook vaak wel op. Uh, onze kinderen zien ons vaak ook in het buitenland. Ja, u zwaait ook als ja. de camera's ja, ja, ja. snorren? Ja. Dat mag, dus, mag ik niet doen, elk, maar nee. we doen Waarom het wel. Waarom mag u dat niet doen? Nou, dat hoort niet zo, hè? Dan, uh... nee. Nee. Zeg nee. maar, u, u, jullie zijn van de Nederlandse Schaatssupportersvereniging. Hoeveel leden heeft die? Die heeft een dikke 500 leden. Vers... En die bestaat al? Wat zijn u nou? 20, 20 jaar bestaat hij inmiddels, ja. ja. En ze zijn verspreid over heel Nederland. Dus, uh, en die komen de, ook allemaal naar 10.30 vanmiddag, de meeste nou, leden? De, de meest, nou, niet allemaal, maar uh, vooral met een WK en zo... dan zijn ze er bijna allemaal. Dus het, het begint weer een beetje ja. te kriebelen bij begint, u? Ik uh, zie uh, het aan ja, uw ja, hoofd ja, ja, ja, ja, ja, Want net ja. was Van Kramer, u zei meteen ja. al... Ja, jullie zijn langs zijn ouders gereden. Ja, klopt. En, uh, die wonen hier vlakbij Mildam. Ja, die, uh, tussen 10.30 en Mildam. Want ik hoorde Sven was net in die reportage van Steven Dalen en ik zag u een beetje ja, nou, u ja het luidsprekertje harder zetten. Ik ben een hele Sven uh, ja? fan. Ja. Je vindt een mooie man ook, hè? Ja ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, Het is wel zo, ja. Het had mijn zoon kunnen zijn, want die, ik heb mijn zoon die is even oud. Maar die dan. schaatsen niet. Nee. nee. Het is ook ja, wat, hè? Ja, ja. ja. jullie zijn schaatsgekken die kinderen ja. van nu die. Nou. Ja, nou, die, die, dat zijn meer recreatieve schaatsers. Ja. Ja. Maar nog even op Sven terug te komen. We denken dat hij dit jaar heel veel concurrentie krijgt. En zeker van uh, Jorrit Bergsma. Want die is steengoed op lange afstanden. En ja. uh, we denken niet meer dat het zo automatisch is... dat Sven even uh, twee medailles dan gaat halen in Sotsi. Daar geloven we niet in. Want we Ik gaan wel, weg, met... Ja? Ik wel. <laughs> ja, ah, Je bent fan door dik en dunne. Ja, tuurlijk. Zeg, U ja. hebt ook nog een das om. Wat is dat? Dat is een ja. Ja, wit-blauw wit, wit, gestreept. Ach, natuurlijk. Ja. Schaatsclub Heerdeveen. Ja, het kan niet. Friese weten. vlag erop. Ja. ja, in het buitenland zien ze ons vaak voor, uh, voor Finnen aan, hè? Denken ze. Vanwege blauwe kleur, ja. Wat zegt u? Vanwege de blauwe kleur zoomen de camera's dan op ons in... Als, als Finnen gaan schaatsen. Want dan denken ze, oh, dat zijn Finnen of Italianen. En dan komen wij ineens in beeld. En, en dan zitten we midden tussendoor aan je supporters in. Dus ja. we vallen altijd wel een beetje op. De thermometer in mijn auto stond vanmorgen of gaat vanmiddag naar de 15 graden. En als ik u zo zie, dan is het ineens winter met die blauwe jas... met dat Vancouver erop en die dikke friese sjaal om. Ja. Zo is dat. Prachtig. Minor Remmers opent vanochtend met Chetje uh, Cinema het schaatsseizoen. Ga gaan eerst even naar uh, Dennis Mooij. Dennis, het zal waarschijnlijk een rustige ochtend worden... vermoed ik zomaar op deze vrijdag. Wat zie je op dit moment? Uh, maar één file. Ja, uh, en, precies. En, bij, bij, ja, <laughs> bij Rotterdam op de A15 richting Europoort... staat voor de tunnel 4 kilometer. En dat is het uh, voor nu. Ja, maar we hebben het al een hele week over gehad. Het is wat onrustig, af en toe wat druk... ondanks de herfstvakantie. Wat verwacht je voor vanochtend? Nou, de, de ochtendspits op vrijdag... die stelt meestal niet zo heel veel voor. En nu is er ook nog herfstvakantie in een groot deel van het land. Dus uh, we rekenen op niet meer dan 30 kilometer file... rond half negen, maar in de loop van de ochtend kan het wel wat uh, drukker worden richting bijvoorbeeld de pretparken. Oh ja, natuurlijk, vanwege de herfstvakantie. Ja. Dankjewel, Dennis. Hoi. Trump met de Logical Song. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik ga het uh, hebben over bevers. Precies 25 jaar geleden werden ze uh, voor het eerst uitgezet in de Biesbos. De eerste bevers waren daar toen. Dat is een feest waard bij Staanse Bosbeheer. Boswachter Jacques van der Neut volgt uh, de bevers al vanaf het begin. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het leuke dieren, bevers? Het zijn, uh, het zijn volgens mij fantastische beesten... De, ja het zijn natuurlijk van die, die aaibare beesten hè? van die grote knuffelbeesten met die, uh, die gekke oren en die rare natuurlijk flapstaart erachteraan dus uh, ja we zijn er al een tijdje mee bezig en ja de, de, de proef die, die begon in 1988 en ja vandaag zijn ze er op de kop af inderdaad 25 jaar inderdaad een klein feestje waard denk ik ja en het zijn ook een beetje komische beesten hè? zoals ze in het water drijven ja, het zijn een beetje van die, van die stripbeesten, weet je wel, uit de, uit de Donald Duck. Met, de, met al die potloodpunten van die bomen erbij. Dus ja, het is een zeer aandoenlijk dier. Ja, u, u houdt ook echt van ze. Ik hoor het. Ja, zeker. Ja. zeker. <laughs> zeker. Ja. <laughs> hoe, hoe houdt u de dieren uit elkaar? Of is dat onmogelijk? Dat is, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Het zijn, uh, ja, je ziet natuurlijk wel de, de jonge beesten. Dat zijn natuurlijk hele kleintjes. Maar na een uh, maand of wat, een paar maanden verder dan zijn ze al qua grootte zijn ze al niet meer te onderscheiden van de volwassen beesten Dus oh, okay. ja, dan moet je, dat gaat vrij snel. Ja. Maar in de beginfase is dat uh, uitstekend te zien. En zelfs als je een volwassen beest zo door het water ziet glijden... kun je nog niet zeggen of je met een mannetje te maken hebt of met een wijfje. Dus ja dat, het onderscheid in die, in die bepaalde geslachten is zeer lastig te zien. Zeker in het veld. Maar worden ze gevolgd? Zijn ze bijvoorbeeld gechipt of hebben ze een bandje? Nee, dat deden we alleen niet. in het begin de proef natuurlijk net begon, want ja, de, de waterschapswereld en de boerenwereld stond natuurlijk, ja, die stond niet zo te springen op een tweede muskusrat. En ja, toen kwamen die dieren, toen was er als randvoorwaarde gesteld van, nou, de proef die zou vijf jaar mogen duren. Mm -hmm. En een aantal beesten werd voorzien van een zender. Nou, er zat ook een bioloog op die het hele project natuurlijk begeleidde. En toen waren een aantal beesten gezenderd, maar ja, we zijn nu 25 jaar verder en eh, dat is eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus na een na die eerste aanloop, zeg maar een jaar of drie, vier verder. Toen werd er al niet meer gezenderd. Dus, okay. dus we hebben nu geen beetje meer rond met zenders in hun bast. Nee, precies. En, ja, niet, het gaat niet altijd goed met het uitzetten van, van dieren in, in nieuwe gebieden. Um, ja. Is dat bij de bevers, de eerste bevers wel goed gekomen? Nou, er, er, was, er was in het begin een wat haperende start. En uh, daarna, ja, er was de, de relatie werd, die werd gelegd. In verband met de opslag van uh, zware metaal in boombast van wilgen, vooral in het Biesbos. Mm. Ja, dat zorgde toen natuurlijk ook voor een enorm tumult. En ja. De, ja, de, de pers die duikt er natuurlijk gretig op af. Maar ja, dat, die storm is nu niet duidelijk voorbij. Want ja, de, je kunt wel zeggen dat de, de proef toch uh, duidelijk geslaagd is. Want uh, het hele rivierengebied, een grote delen van het beneden rivierengebied. en natuurlijk ook de omgeving van de Gelderse Poort, uh, Noord-Limburg. ook daar zitten bevers, zelfs ook in Lelystad. Ze doen het ook niet zo moeilijk, want ze zitten soms, uh, ja, soms duiken ze op op een golfbaan of in een oh. stadspark in, een stadspark in Dordrecht. Ja, die willen ook gewoon eventjes een beetje relaxen natuurlijk. Ja uh, inderdaad. inderdaad. <laughs> dus ze, kunnen, ze kunnen op hele rare plekken zomaar opduiken. Dus, uh, maar, maar ze maken niks we, kapot, begrijp ik. Uh, ze knagen, ja, ze knagen wel aan bomen natuurlijk, dat ja, mag goed. Dat vinden ze fijn. Is dat is nou eenmaal een soort, ja, soort karaktertrekje van Beef. Dus <laughs> ja, dat, ja, dat weet je dat dat erbij hoort. Maar echt uh, ja, schade hier in de Biesbos is nauwelijks aan de orde. Okay. Uh, hoe gaat u het vieren eigenlijk? Nou, we gaan een een vaarttochtje maken met uh, mijn oud-minister Brax. Die komt ook aan boord. Want die heeft ook de eerste Bevers uitgezet in 1988. Dus hij, was, uh, hij vond het een leuk onderwerp en hij zegt dat komt zeker. Dus, Helemaal terug in de tijd. Ja, ja, ja, inderdaad. Jacques van der Neut, fijn dat u ons even te woord wilde staan vanochtend u. over de bevers. Prima, graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Gert Kluk is bij me. Goedemorgen. Gert. Goedemorgen. Bijna 50 opleidingen in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs zijn sinds 2010 op de vingers getikt. omdat ze onvoldoende scoren. Dat is de opening van trouw. Eind 2011 ging veel aandacht natuurlijk naar de Hogeschool Windersheim in Zwolle. Toen bleek dat het werk van de studenten journalistiek niet HBO-waardig was. Maar Windersheim is dus niet de enige. Veel meer HBO-opleidingen en universiteiten. en tien andere opleidingen die door een particuliere instelling als het LOI worden aangeboden, scoren onder de. De maat. Dan naar een verhaal in de Telegraaf. De internationaal bekende interieurstilist Erik Kuster is opgepakt door de Nationale Recherche. Hij wordt verdacht van valsheid in geschriften, aldus dus de krant. Kuster richtte onder meer de villa's in van veel bekende Nederlanders... zoals bijvoorbeeld Ruud Gillet, Wesley Jan Jolante en ook Linda de Mol. En Kuster zou hebben gerommeld met facturen bij het inrichten van het luxe penthouse van Denny K. Die door justitie wordt beschouwd als een van de kopstukken van de Amsterdamse onderwereld. De Volkskrant schrijft over de euro die meer waard zal worden. Goed nieuws volgens de krant, het lijkt een voorbode voor het einde van de crisis. Maar ja, het heeft natuurlijk ook nadelen, want de export zal er onder lijden. We worden duurder in het buitenland en dat is voor Nederland eh, niet goed. Autofabrikanten trekken de eigen merkdealers voor... door onderhoudsoftware alleen aan hen beschikbaar te stellen, meldt het Algemeen Dagblad. Kleine garagehouders spreken van oneerlijke concurrentie. Nou, en we gaan door in de auto. Want dat is voor veel automobilisten schrikken op onverlichte snelwegen als ze ineens terechtkomen in het felle licht van bouwlampen van wegwerkers. Verkeerspsycholoog pleit in de metro. In metro dan ook voor een geleidelijke overgang. Waardoor weggebruikers niet ineens verblind worden. Gert, dankjewel.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 omdat het de moeite waard is. Gelooft u ook meer in het leven voor de dood? Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond. En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl Hallo, ik ben Kees. En ik ben klaar voor CEPA. CEPA, klaar is Kees. Je regelt het zo op klaar.nl van Equins. CEPA, klaar is Kees. Ook als je geen Kees heet. Maar Ralf, Farout, René of Daphne. CEPA, klaar is Daphne. <laughs> ja.